7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... schakelen we met KI over het laatste nieuws over de situatie daar. En minister Kam van Economische Zaken is onderweg naar Groningen. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof is hem voor... in het gebied waar afgelopen nacht een aardbeving was. Hoort u zo meer over, eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Ja, dat was een behoorlijke dreun. De vitrinekasten stonden niet meer de komen en Hansen. Een beetje onwezenlijk eigenlijk. Berichten over schade zijn er vooralsnog niet. De schok was kort na één uur en had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Garrelsweer, maar de schok werd op veel plaatsen in de provincie gevoeld. De schokken komen door gaswinning door de NAM. En juist vandaag bezoekt minister Kamp het gebied in Groningen in verband met die gaswinning en de ophef daarover. Het aantal huizen dat gedwongen wordt verkocht is de afgelopen maanden met bijna 50% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de nationale hypotheekgarantie. Vooral door dalende huizenprijzen, werkloosheid en echtscheidingen krijgen meer mensen te maken met gedwongen verkoop. Wel blijkt dat er minder huizen gedwongen worden verkocht via een veiling. En dat is het gevolg van bewust beleid, zegt NHG-directeur Schiffer. Je ziet dat de opbrengst van de woning gemiddeld 20.000 euro hoger ligt... bij een onderhandsverkoop via de makelaar dan via een veilingverkoop. Dus wij proberen dat ook echt te stimuleren... dat mensen kiezen voor een onderhandsverkoop... en het niet laten aankomen op een veiling. De NAG adviseert mensen om hun huis vroegtijdig te koop te zetten. De Egyptische president Morsi treedt niet af. Dat heeft hij gezegd in een toespraak op de staatstelevisie. Morsi zegt dat hij democratisch is gekozen... en dat hij handelt volgens de grondwet... Eerder op de avond Mors, eiste Morsi dat het leger een ultimatum aan zijn adres intrekt. Dat ultimatum loopt vanmiddag om vijf uur af. Bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi zijn 16 doden gevallen. Het vliegtuig van de Boliviaanse president Morales, dat onderweg was van Moskou naar Bolivia, is de toegang tot het Franse en Portugese luchtruim geweigerd. Dat heeft de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd in Wenen, waar het toestel een gedwongen tussenstop moest maken. Correspondent Mark Bessems. Hij zegt van nou, het komt allemaal omdat ze denken dat die meneer Snowden hier in het vliegtuig zit. Nou, dat is een leugen, zei hij in het interview. En ook Oostenrijk zei toen. Uh, autoriteiten daar hebben toen gezegd van nee dat, dat klopt niet. Volgens de minister werd het vliegtuig ook geweigerd door Spanje en Italië. President Morales zei toen in, toen hij in Moskou was dat hij een asielaanvraag van Snowden in overweging zou nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben het publiek niet gewaarschuwd voor de gevaren van paardenvlees uit landen als Roemenië. En daarmee hebben ze een advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit genegeerd. Dat meldt het AD op basis van documenten die de krant heeft opgevraagd via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. In vlees uit Roemenië en Bulgarije zitten vaker gevaarlijke parasieten. Schippers en Dijksma vonden een extra waarschuwing niet nodig. Verzekeraars willen 170 miljoen euro investeren... in een speciaal fonds voor het midden- en kleinbedrijf. Ze willen zo helpen de Nederlandse economie weer op gang te krijgen. Het fonds is vooral bedoeld voor starters... en voor bedrijven die van de bank moeilijk een lening krijgen... zoals bouwbedrijven en bedrijven in de retail of de zakelijke dienstverlening. Gisteren overlegde de sector al met het kabinet over extra investeringen. Bij een grote politieactie in Midden-Amerika en de Cariben is voor meer dan 630 miljoen euro aan drugs onderschept. Er zijn ook tientallen wapens en schepen in beslag genomen. 142 mensen zijn opgepakt tijdens de actie Lionfish. Dat deden 34 landen aan mee, waaronder Nederland. Politieorganisaties Interpol en Europol willen de drugs- en wapensmokkel... van de georganiseerde misdaad over het water aanpakken. Dan nog het weer, bewolkt en regen. In de loop van de middag wordt het droger, misschien in het noordwesten wat zon. En het wordt 18 graden. Na vandaag droog en geleidelijk meer zon. De temperatuur loopt op. In het weekend worden 20 tot 25 graden. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, twee files bij Amsterdam op de A7. Van Hoorn naar Zaandam bij de Alvetweide Wormer 2 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan ook 2 kilometer. Ja, dat vliegtuig van Morales mocht ook niet over Frankrijk. Zo dan maar eens even bellen met Frankrijk.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 NOS Radio In Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Opnieuw een aardschok in Groningen. En dat juist op de dag dat minister Kamp komt kijken in het noorden. Vanwege alle ophef over de gevolgen van gaswinning. En de verhoudingen in Egypte verscherpen. Massa wordt steeds woedender, maar Morsi houdt zijn poot stijf. Mohammed Morsi, ala kurs. En hij zei, ik ben niet uit op macht. Macht betekent niets voor mij, al dus de president. Maar hij stapt niet op, terwijl chaos en geweld in Cairo toenemen. Hij zei het vannacht, dus tijdens die televisietoespraak. En daarna liepen de gemoederen enorm hoog op. Tussen de anti- en de demonstranten. Tenminste, 16 doden zijn er gevallen en 200 mensen raakten gewond. Ook in de tweede stad van Egypte, Alexandria, was het onrustig. Contact nu met Cairo, journaliste Lucia Admiralis. is daar. Lucia, goedemorgen. Goedemorgen. De hele nacht is het onrustig geweest na de moorden van Morsi? Ja, absoluut. Het was, uh, het was een hele spannende nacht. Um, het begon weer feestelijk, zoals de afgelopen dagen... met een hele uitbundige sfeer op het uh, Tagheerplein en bij het presidentieel paleis. Uh, maar al vroeg op de avond voor de toespraak van Morsi... Uh, kwam het tot botsingen tussen uh, Morsi-aanhangers en uh, anti-Morsi-betogers... In Giza, op de westoever van de Nijl. En uh, daar zijn dus afgelopen nacht zeker 16 doden en 200 uh, gewonden gevallen. Um, en na uh, Morsi's toespraak rond half 12. Um, ja, ging de menigte bij het presidentieel paleis en het um, ja, barstte ook los in een uitbundige sfeer. Uh, maar tegelijkertijd riepen zij nog harder om Morsi op om te vertrekken. Hm. Ja, dan merk je toch dat de spanning toeneemt, hè, Lucia. Zou je kunnen zeggen dat het een kruidvat is dat op ontploffen staat? Uh, ik denk dat het zeker uh, vandaag, de komende dag, uh, erg spannend gaat worden. Met, uh, gezien het geweld wat de afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Uh, vooralsnog houdt het leger uh, zich gedijst. En de veiligheidsdiensten zijn ook terughoudend in uh, hun ingrijpen. Um, maar zijn wel duidelijk ja, tegen de moslimbroederschap. Um, en de moslimbroederschap en Morsi staan er eigenlijk volledig alleen voor. Um, en natuurlijk loopt vanmiddag het, uh, het ultimatum af. Uh -huh. um, en het is nu eigenlijk de grote vraag um, ja, wat het leger zal gaan doen. Um, en uh ja, het is goed mogelijk dat er, dat er vandaag het nog tot, tot botsingen zal leiden tussen, tussen de demonstranten en uh, de moslimbroeders. Ja. De grote vraag is of de veiligheidsdiensten daarbij zullen gaan ingrijpen of meer aan de zijlijn blijven staan. Ja, je zegt het al, het leger houdt zich gedijst. Hebben natuurlijk wel dat ultimatum gesteld dat vanmiddag afloopt. Wat zie je op het ogenblik, wat merk je op het ogenblik van het leger? Wat doen de militairen? Um, is niet veel, er zijn niet veel militairen aanwezig uh, op straat. Natuurlijk zijn wel de afgelopen dagen heeft het leger duidelijke signalen gegeven uh, dat zij uh, met de demonstranten zijn. Um, er vlogen regelmatig helikopters over uh, die Egyptische vlaggen naar, uh, naar beneden wierpen. Uh, maar er zijn niet veel militairen op straat. Um, dus in dat opzicht uh, ja, houdt het leger zich op een afstand. Ja. En uh, zijn zij niet duidelijk aanwezig... op de, bijvoorbeeld de Tagierpleinen bij het presidentieel paleis. Okay. Het, het leger lijkt wel uh, duidelijk aanwezig... in de hoofden van de demonstranten op het We zien bijvoorbeeld vanochtend een foto in het Algemeen Dagblad van EFP... Uh, waarop een Egyptische man zijn dochtertje uh, op zijn schouders heeft. En het dochtertje houdt dan een portret omhoog van generaal Al-Sisi. Is dat het gevoel onder een groot deel van de Egyptenaren? Dat uh, ze op dit moment... Van het leger? Ik denk, dat veel, ik denk dat het leger bij veel Egyptenaren nog steeds in hoog aanzien staat, ondanks wat er de afgelopen 2,5 jaar uh, sinds het vertrek van Mubarak is gebeurd. Um, en veel mensen associëren het leger toch met stabiliteit en een krachtige staat. Uh, maar tegelijkertijd houden heel veel activisten die, die betrokken zijn geweest uh, bij de revolutie de afgelopen 2,5 jaar, houden op dit moment hun hart vast. En, Um, ja, stellen zich zeker, uh, ja wantrouw, ze zijn zeker wantrouwig ten opzichte van het leger. En um, ja, vrezen, vrezen voor een, voor een tweede uh, militaire staat eigenlijk. Okay. Um, ja. Dus die zijn zeker ook hun hoede. Dankjewel, Lucia Admiraal Dankjewel. vanuit Cairo. De laatste berichten dus van haar. Uh, later uh, praten we onder andere met VRT-journalist... Jens, um, we hebben hem eerder ook in de uitzending gehad bij ons. Uh, hij is uh, onder andere ook op Kair, in Cairo op het Agierplein geweest. heeft daar ook uh, over bericht eerder. Dus later meer. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Noord-Groningen werd afgelopen nacht weer opgeschikt door een aardschok. Het was een, uh, een aardige dreun, ja. Een beetje een grom, heel zoor, grom. En dan die dreun erachteraan. dat was, uh, ja, weet je... Ik vind Jorgen Twee terug, en ook zo naam, maar die was wat zwolder als dit. Ja, dat klopt, want deze schok had een kracht van 3.0 op de schaal van Richter. Bernard Dost van het KNMI legt uit hoe krachtig dat is. Nou, 3.0 is, is een relatief uh, uh, zware schok. Uh, als we uh, dit jaar bekijken, dan hebben we voornamelijk hele kleine bevingen die niet gevoeld zijn en af en toe een wat grotere. En deze die valt zeker in de grotere categorie. En de schokken die nauwelijks gevoeld zijn, hoe groot waren die? Hoe zwaar waren die? Nou, We wij, wij kunnen registreren vanaf ongeveer 0,6, 0,5, 0,6. En uh, pas bij uh, 1,8 a 2 begint het echt gevoeld te worden. Okay. En het was weer, meneer Doss, in hetzelfde gebied waar ze meestal deze schokken voelen? Ja, het is in, in het zuidelijke deel van, van het gebied waar veel schokken eerder gevoeld uh, werden. En uh, in 2011 had ook vlakbij uh, de huidige locatie was er een aardbeving van uh, 3,2. Verwacht u veel schademeldingen als gevolg van deze beving? Ja, bij een magnitude 3 dan uh, verwacht je dat er, uh, nou, zeker in het gebied direct in de omgeving van het uh, epicentrum, dat er mogelijk lichte schade kan zijn. Uh, vanaf uh, zo'n 2,5 uh, dan hebben we dit soort uh, rapportages van kleine uh, scheuren in muren. Oké, okay, en dat komt dan omdat uh, de huizen licht bewogen hè, kunnen hebben, of in ieder geval de grond daaronder. Zeker. En hoor je automatisch ook naschokken bij? Nee, eigenlijk hebben we nauwelijks in het Groningse naschokken bij dit soort bevingen. Vaak heb je naschokken bij bevingen die een stuk zwaarder zijn. En in het Groningse hebben we dat nog zelden gezien naar Tost van het KNMI. minister Kam van Economische Zaken bezoekt het aardbevingsgebied juist vandaag... vanwege alle ophef over de gevolgen van de gaswinning. Zon Lanting van de actiegroep Schokkend Groningen vindt dat ook wel heel toevallig. Ja, hoe kan het? Hè? Ik, heb, uh, ik ga dus ook uh, naar Loppersum toe, waar hij vandaag is. Uh, had ik al aangegeven, ook bij zijn uh, woordvoerder. Ik heb uh, een aantal vragen namens Schokkend Groningen voor hem. En ook dit wordt dus even meegenomen. En ondertussen is onze verslaggever Joris van der Kerkhof... onderweg naar Groningen om te kijken of er schade is. Hoort u later in deze uitzending. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Europees Parlement debatteert vandaag in Straatsburg... over de afluisterpraktijken van de Amerikanen. Europa is woedend, maar ook wakker geschud. Want wie bewaakt eigenlijk de gegevens... die op Europese hoofdkwartieren rondgaan in Brussel? Consument Thijs Hadé ging op zoek. Um, I don't know if I was shocked, but I was uh, surprised. Dame, die komt hier het Europese Raadsgebouw binnenlopen. Ik was niet echt geschokt, maar wel uh, verrast. Is het makkelijk om in dit gebouw rond te lopen? I think it's relatively easy because obviously we have many people outside the secretariat who come to, to different meetings. Hier in het hart van de Europese wijk in het Europese raadsgebouw, waar alle EU-toppen worden gehouden. En hier in het gebouw werden dus een aantal jaren geleden... in de muur gemetseld, afluisterapparatuur aangetroffen... Ik ben Italiaans. Italiaans, je spreekt ja. zeer goed Nederlands. Ik heb hier naar Nederland gewoond. Bent u toch nog een beetje geschrokken van de afluisterschandalen? Ja, ik denk dat we het doen met hun. No? U denkt dat de Europeanen precies hetzelfde, vice versa, in Washington? Ik weet niet dat we zo'n zo georganiseerde uh, intelligence dienst hebben, maar... Uh... Links van het kleine parkje daar, daar zit Intsen. Ooit van gehoord? Nooit Voorheen heette dat de Situation Center. Cool, wauw. En doen, we, doen, we, doen, we, doen ze dat ook? Afluisteren? Onbekend. Onbekend. Een echte klassieke geheime dienst met James Bond-achtige mannen in dienst? Nee, zoiets is er nou ook weer niet, zeggen ingewijden hier in Brussel. Het is meer een kantoor dat dient als vergaarbak. Alle informatie van inlichtingendiensten uit alle verschillende landen... uit Nederland en Duitsland en Frankrijk... worden in dat kantoor van Intzen verzameld en geanalyseerd. Maar dan ben je er nog lang niet... want het Europese landschap van inlichtingendiensten is behoorlijk versnipperd. Zo is er namelijk ook nog de Computer Emergency Resolution team en dan heb je natuurlijk ook nog de antiterrorisme zaag. Vroeger was dat Gijs de Vries, dat is tegenwoordig Gilles de Kerkhoven. Hallo, Mr. Garcia, I'm trying to get in touch with Gilles de Kerkhoven. I hope you can give me a call back. Thanks. Nou, ja, dat gaat niet lukken. Is het mogelijk Would it be possible to ask him a question later on? Is it possible that you would send an email? Bellen naar die instellingen, kijken of je een interview kan regelen. Nou, het heeft allemaal weinig zin. Dus verval je tot uh, de ouderwetse belletje-trekjournalistiek. Probeer een afspraak te krijgen met de heer Salmi. Wacht, Ik Zal ik het nee? zeggen? zeggen? dat ik ja. iemand daar speelt. Ja, maar dat gaat niet, hoor. Het is een journalist, dat gaat niet. Dat moet op voorhand aangevraagd worden. Dat mag niet. In een van de gebouwen van Catherine Ashton... de hoge vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken... Daar zetelt INSEN, ook de directeur, Ilka Salmi. So you were uh, ringing at the door? Yeah, exactly, I, I was at the security office and... Ah, uh, oké, okay. without yeah. appointment. No, that's very difficult to get in the industry, actually. Ah, okay, okay. Can I please uh, um, connect to, yeah, please. to, to her? Ja, please. Fantastisch. Thank you very much. Would it maybe be possible to talk to uh, the Dutch representative? I am not a well-appropriate person to give any kind of information. Waarom het zo onduidelijk is wie nou precies het mandaat heeft gegeven aan Insen, ja, dat kan ze ook geen antwoord op geven. en al helemaal niet op de vraag wie daar namens Nederland op kantoor zit. Please, thank you. Oké, okay, bye bye. Yeah, bye. Bye, thank you. Hartelijk ja. dank. Voor niks. Want hij moet kleinere microfoontjes gaan gebruiken. De Nederlandse inlichtingendienst, AIVD, heeft inmiddels bevestigd... dat ze medewerker permanent hebben gestationeerd... bij deze Europese inlichtingendienst in Sen. Meer over de afluisterschandalen vanmiddag. Dus in dat debat met het Europees Parlement. Maar straks spioneren we door uiteraard met Mayno Remmers. Eerst naar Jolanda van der Velde, die al zei... het zal wel rustig worden vandaag. Dan had je helemaal gelijk in Jolanda. Ja, het is, is een korte file nog op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Met moeite bij Oostzaan, twee kilometer. Inderdaad. Mino, Rimmers verdiept zich in de technieken van het afluisteren. U hoort al even wat er mogelijk is. Maar Myno, ja, wat komt er dan allemaal binnen? Dat is een hele hoop. Hoe filter je daar het goede uit? Ja, daar hebben ze hele speciale uh, systemen voor. Want uh, we zitten nu bij, uh, uh, bij. We hebben hier bijvoorbeeld een, een apparaatje liggen. wat alle toetsaanslagen registreert. die je op een computer doet. Dat is natuurlijk enorm veel. Daar zit heel veel data bij, Frank. Waar je. Ja, dacht, wat gewoon in orde is. Maar hoe vind je nou die spelt in de Hooiberg, het verdachte ding? Nou, het is mogelijk om de op bepaalde woorden te zoeken. Of bepaalde screens, bepaalde schermen. En dan is het makkelijker om terug te zoeken. Zij dus registreert niet alleen de toetsaanslagen, maar ook de websites of computers, of programma's, daar kan je op zoeken. Ja. En dat registreert allemaal. Want dat lijkt mij wel een probleem. Hè? Als je, ik, hier hangen dus heel veel cameraatjes. Ook de, de, de bekende Roy van Zuiderwijn... De camera, eh, weten we nog die affaire dat ze dachten dat ze gefilmd waren met een schroef in de muur? Maar hier zit zo'n schroef. Het is een heel klein, het lijkt gewoon een gewoon kruiskopje. Maar nou, dat kan je dan nou de hele dag aanzetten. Maar dan heb je on ontiegelijk veel beeld. Maar er zit ook heel veel klets bij, waar je niks aan hebt. Ja, klopt. Er zijn, uh, hij registreert alleen de, be de bewegingen. Dus de, alleen de bewegingen van geluid en geluid ook. Dus uh, dat uh, neemt hij op. Dus hij neemt niet, hij, ne hij staat st de hele dag standby, maar hij neemt alleen de beweging op. Dus makkelijker terugzoeken eigenlijk. Ja, dus, dus de systemen om te filteren, dat is eigenlijk zeker zo belangrijk. dan uh, het cameraatje zelf? Ja. Je ziet hem dus... bijna niet zitten, hè? het is echt zo groot als mijn pink. Klopt. En er zit dan een, een, een er achter. Ja, oh, dat is, is dat ding hieronder, uh, die kast. Ja, verstopt. En dat kan zelfs via internet kan dat bekeken worden. Ja. inclusief het geluid. Het, het, het nieuws van de afgelopen tijd... dat inlichtingendiensten op zo'n grote schaal allerlei dingen aftappen... verbaast totaal niet? Nee, de producten zijn er, dus dat verbaast me niet. Nee, en het wordt ook heel veel verkocht? Heel veel Er Zijn ja. daar ook mensen bij die... Noem eens een voorbeeld. Uh, nou, we hebben ja, particuliere bedrijven die doen... maar veel intern diefstal, fraude. Uh, daar wordt het uh, veel toegepast, ja. Zit er maar, ook wel eens iemand bij die uh, zelf uh, dan in zijn eigen valkuil loopt? Ja, dat hebben we toevallig hebben we dat ook meegemaakt. Een uh, aanvraag voor een camerasysteem. En vervolgens, twee maanden later, staat hij op de camera... met de omzet die hij deels in zijn eigen zak had gestopt. Deel de eigenaar deel, zelf? Uh, nee, dat was, uh, dat was de medewerker die dat gedaan had. En de eigenaar was erachter gekomen. Maar de medewerker die... Uh, dat is ook stom. Had, Je dat, weet toch uh, dat er dan dat camera's had. hangen? ja. Of hadden jullie er nog een paar extra opgehangen? Nee, dat zijn de, de camera's. Het waren allemaal zichtbare camera's waar het. Ja, nou ja, het, hier ligt de spreekwoordelijke spionage. Balpen ook. Hè, met ingebouwde camera en recorder. We hebben het gehad over gsm-telefoons. Uh, die je uh, gewoon in kunt bellen. En dan kan je ze afluisteren. Hier voor ons op tafel. Daar ligt een soort. Er zit een magneet dat aan. Dat, kan, wat, dat doe je onder een auto? Dat is een uh, volgsysteem, trekkingssysteem. Dus die registreert alle ritten van de auto of een voertuig. En uh, dat kan dan later bekeken worden via internet. Het wordt uh, onder andere voor beveiliging toegepast... maar ook voor uh, registratie voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ja. Maar ook om uh, iemand te volgen. Die gebruiken het, dit ook? Ja. ja. Ja, als ik, nou, ik moet je wel zeggen, Lara Marcel... ik zie hier die vitrinekasten vol, zal ik een paar fotootjes op het webblog zetten... van allerlei systemen en dingetjes. Als je dan alleen al zo die gebouwen in, in het Europees Parlement bekijkt... ja, ga dat maar sweepen, hè? ga dat maar opsporen. Dat lijkt me bijna ondoenlijk. Je kan heel, Het zit echt in een USB-stick zo groot. En daar zit dan een camera en een recorder in... en je kunt het gewoon op je mobiele telefoon een kilometer verderop... of gewoon in een heel andere stad afluisteren en terugkijken. Ja, begin er maar aan. Hè. Over je schouder kijken, dat helpt niet meer. Marjano Remmers, het is uh, nee. overal. Het kan overal. En Marjano Remmers dus. Debat vandaag in het Europese parlement... over afluisterpraktijken van de Verenigde Staten. Acht minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer steunt minister Schils van Hagen. Haar integriteit staat niet ter discussie... bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer. De Volkskant schreef afgelopen zaterdag dat minister Schultz bij haar aantreden als bewindsvrouw niet had gemeld dat haar echtgenoot aandelen had in een bedrijf dat weer nauwe banden zou hebben met haar ministerie. Zij moest dus tekst en uitleg geven in de Kamer. We zijn het erover eens dat er een nauwe relatie bestaat tussen de minister en het Kiwa. We zijn het erover eens dat er een nauwe relatie bestond tussen de echtgenoot van de minister en het Kiwa. En we zijn het er over eens dat er een nauwe relatie kennelijk bestaat tussen de minister en haar echtgenoot. Over het laatste wil ik verder niks zeggen. Daar gaat het debat al helemaal niet over. Maar de combinatie maakt ergens iets ongemakkelijks. De minister heeft gehandeld volgens de regels die toen gelden. Er is niets op aan te merken. En als u die regels wilt aanscherpen, dan is dat een debat voor de toekomst. En niet een debat over deze minister... aan de hand van een rel die door de volkskant is gemaakt. Dat is mijn punt. Hetgene wat afgelopen weekend gebeurd is en afgelopen dagen... heeft toch een beeld gecreëerd. En dat hadden we kunnen voorkomen. Er is een beeld gecreëerd, maar ik heb dat beeld niet gecreëerd. Ik zie werkelijk niet, echt werkelijk niet, wat we ervan wijzer worden... als we dat soort zaken allemaal moeten gaan delen. Uh, dit gaat hetzelfde als dat de minister van Onderwijs... geen kinderen zou mogen hebben op een universiteit. Want dan kan ze belang hebben bij de universiteit. Dus dit, dit, hier gaan we echt een terrein op, is mijn oordeel. Uh, waarmee het echt van de gekke wordt. Waarmee het ook lastiger wordt om goede mensen te vinden voor dit type ambten. Je kunt dit soort dingen niet allemaal dichtregelen. En uh, daarmee creëren wij een schijnzekerheid en een tekentafelzekerheid... die in praktijk niet zal blijken te werken, is mijn oordeel. En bovendien mensen zal afschrikken. Ja, het debat ging heel veel over een handboek voor bewindslieden en hoe dat er ooit in de toekomst uit moest zien... Ik ben in ieder geval blij dat uh, uh, gezien de beschuldigingen die er waren in de afgelopen periode... ...ik hier nu met feiten heb kunnen rechtzetten dat uh, wat mij betreft gewoon open en transparant gehandeld is. En dat de Kamer dat ook uh, uiteindelijk ook heeft bekrachtigd. Nou, ging het debat niet veel meer over de suggestie van belangenverstrengeling. Ja, daar gaan debatten altijd over op die manier. Uh, en ik vind het belangrijker dat je feiten aanlevert. En ik heb ook de feiten aangeleverd. En daar kun je zien dat ik geen belang had bij de zaak. Dat mijn man geen belang had. En dat uh, heeft de Kamer nu ook aangegeven. Dat ze geen enkele twijfel hebben of er integer gehandeld is. Ja, dat ging allemaal om aandelen in bezit van uw man. Uh, terwijl u uh, als minister ja, mogelijk invloed zou hebben op de waarde van die aandelen in dat bedrijf Kiwa. Ja, nogmaals, het ging daarover. Maar mijn man had aandelen die op een zeer grote afstand stonden. Dus niet direct in het bedrijf, indirect. Geen zeggenschap daarover. Ik had aan de andere kant als minister geen beïnvloeding op de tarieven van deze organisatie. Dus ja, er is een heel mooi en groot verhaal gemaakt. Maar nu blijkt uiteindelijk met het delen van de feiten dat daar gewoon niks van klopt. Had u iets kunnen doen om die waarde van die aandelen van uw echtgenoot te kunnen beïnvloeden? Nee. Blijft dus over die suggestie waardoor meerdere Kamerleden ook zeggen... van ja, had dit nare debat niet voorkomen kunnen worden door het bijvoorbeeld te melden? Kijk, ik kan er niets aan doen dat zo'n verhaal uh, gemaakt wordt. Daar vraag ik zelf niet om. Ik ben open en transparant in al mijn handelen, dat zeg ik ook altijd. Daar ben ik ook op afrekenbaar. Uh, dus um, dat dit soort verhalen naar voren komen... voorkom je volgens mij niet door uh, alle uh, partners en familieleden van bewindslieden... maar al hun belangen kenbaar te laten maken... Winstlieden moeten gewoon zelf weten dat ze zichzelf elke dag in de spiegel kunnen aankijken. Dat ze goed handelen, dat ze daar open en transparant over zijn en zich ook over kunnen verantwoorden. Ik heb dat nu gedaan. Blijkt ook dat er helemaal niets aan de hand is. En uh, ik ben blij dat dat bad daarmee afgelopen is. En we gaan over tot de orde van de dag. Een verslag van Mirgie Breedveld was dat. Ophef was er afgelopen nacht. Over klokkenluider Edward Snowden. Het gerucht ging dat hij in het regeringsvliegtuig zou zitten... van de Boliviaanse president Morales... en op weg zou zijn van Moskou naar Bolivia. En op basis van de geruchten weigerden Frankrijk en Portugal... om dat vliegtuig, vliegtuig in hun luchtruim toe te laten. Zo luidt althans de Boliviaanse versie. In ieder geval werd het toestel omgeleind... en moest Landen een tussenlanding maken in Wenen. We hebben contact met Parijs, Ron Rom. Ja... Waarom heeft Frankrijk besloten het luchtruim te sluiten? Weet je dat? Nou, nee. Op dit moment uh, geeft de Franse regering daarover nog geen openheid van zaken. Het is toch wel raar wat daar de afgelopen uren is gebeurd. Want die, die president Morales van Bolivia die was dus in Moskou geweest, onder meer. En toen hij opsteeg, toen ging dus dat gerucht uh, dat hij Snowden bij zich zou hebben. Nou, op basis van dat gerucht zouden dus eerst Frankrijk, daarna ook Portugal, toen vervolgens Italië. ...allemaal het luchtruim voor dat toestel hebben gesloten. Ze wilden niet dat Morales met aan boord dus wellicht die snoden over Frankrijk heen zou vliegen. Althans, dat is de uitleg van de woedende Bolivianen. Hè. Hier in Parijs kon niemand dat bericht vannacht eh, bevestigen. Dat zal in de loop van de ochtend ongetwijfeld nog aan de orde komen. Het gevolg was in ieder geval dat dat regeringstoestel met Morales een omweg moest maken. Uiteindelijk moest landen in Wenen. Dit alles op basis van een gerucht dat vervolgens... Niet bleek te kloppen. Snowden zat helemaal niet in het toestel van Morales. Dus de Bolivianen noemen het gedrag van de Fransen onverantwoord. Zeggen dat het leven van hun president in gevaar is geweest. Nou ja, hoe dan ook uiteindelijk heeft Frankrijk toch het groene licht gegeven voor overvliegen. Dat toestel staat nog steeds in Wenen. Eh, op het punt wellicht om op te stijgen, om terug te keren naar Bolivia. Het toont aan hoe gevoelig die hele kwestie uh, ligt hè, met die Snowden. Nou, dat kun je wel stellen. En als het uh, vliegtuig waarin Snowden misschien wel of niet zou zitten... al niet ja. uh, over het luchtruim mag... In Frankrijk, dan zal een asielaanvraag er ook wel niet in zitten, hè? vermoed ik. Nee, klopt. Uh, Parijs, Frankrijk is een van die landen die genoemd worden... He, waar Snowden dan mogelijk asiel gaat aanvragen. Kijk, als je afgaat op de reacties van sommige Franse politici... en niet de minste hier, dan, dan zou Frankrijk dat toestel met moralis... misschien juist wel met open armen hebben moeten ontvangen. Uh, kijk naar de extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon van het Front de Gauche... die bedankt Snowden voor het onthullen van een complot tegen Europa... en zegt dat Frankrijk asiel moet verlenen aan deze weldoener voor Europa... zoals hij hem omschrijft. Ook helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum. Extreem rechts wil dat graag Marine Le Pen die zei: ja, als we Snowden geen asiel meer verlenen, wie dan in vredesnaam nog wel? President Hollande heeft trouwens helemaal geen asielwet nodig om Snowden in Frankrijk binnen te halen. De president heeft bevoegdheden om personen toe te laten op Frans grondgebied. Dat is in het verleden bijvoorbeeld wel eens vaker gebeurd met Italianen die toebehoorden tot de Rode Brigades, een linkse treurbeweging. President Mitterrand heeft in de jaren tachtig besloten dat ze niet hoefden worden uitgeleverd aan Italië. Dus een Franse president heeft wel degelijk mogelijkheden, mocht Snowden zich hier melden. Ja, goed, hij heeft de mogelijkheden wel. Maar is Frankrijk eigenlijk wel ja. een serieuze optie voor Snowden? Ja, ik denk dat Hollande zich wel heel goed achter de oren zou krabbelen... voordat hij uh, Snowden toelaat in Frankrijk. Hè? Want zoiets ja, dat zet de relatie met de Amerikanen alleen maar verder onder druk. Uh, uh, Hollande was afgelopen maandag de eerste regeringsleider hier in Europa... die, uh, die openlijk zijn woede en verbazing uitsprak over dat uh, spionageprogramma. Ja, als hij dan Snowden toelaat in zijn land... Uh, dan zet hij de relatie met de Amerikanen alleen maar uh, ja, verder onder druk. Uh, het, is het is de vraag of hij bereid is die relatie op het spel te zetten. Maar zegt hij, voorlopig... Hoeft hij er nog niet een kroop over door te hakken? Want, zegt Hollande. Ik weet alleen maar door de presse dat hij 25 landen uh, een telle uh, demand heeft. Maar er is moment officieel uh... Op dit moment zijn er dus alleen berichten in de media... dat Snowden asiel wil aanvragen in onder meer Frankrijk. Formeel verzoek is nog niet binnengekomen in Parijs, zegt Hollande. Waarmee het dus gaat over geruchten dat hij in een toestel zou zitten... en berichten in de media dat hij asiel zou aanvragen. Grondwinker in Parijs, dank je wel. En zo dadelijk, na half acht, zwanger op de werkvloer. Dat leidt nogal eens tot vervelende reacties, hoort u zo meer over.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 Alle wacht geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Noord-Groningen was vannacht een aardschok. Die schok had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. En het epicentrum lag bij Garrelsweer in de gemeente Loppersum. Er kwamen meldingen uit Witte Wierem, Delfzijl en Appingedam. Maar ook uit de stad Groningen. De aardbevingen hebben te maken met gaswinning.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 Dat gedwongen verkopen van huizen is de laatste maanden met 50 toegenomen. De Nationale Hypotheekgarantie, de NHG, zegt dat dat komt door onder meer dalende huizenprijzen, werkloosheid en echtscheidingen. De verkoop gebeurt steeds minder op veilingen. En bij een grote politieactie in Midden-Amerika en de Cariben... is voor meer dan 630 miljoen euro aan drugs onderschept. Er zijn ook tientallen wapens en schepen in beslag genomen. Aan die actie, Lionfish, deden 34 landen mee, waaronder Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vanochtend zeer wisselvallig weer in Nederland. Talrijke trekken van zuidwest naar noordoost. En soms kan het even flink hozen. Zijn natuurlijk ook droge perioden en heel misschien breekt dan even de zon door. Maar de wolken en buien bepalen vanochtend het weerbeeld. Vanmiddag begint het geleidelijk wat op te knappen. De eerste in het westen en noordwesten. Daar wordt het dan droog en breekt wat vaker de zon door. Geleidelijk bereidt het weer zich ook verder over het land uit. Maar ik verwacht dat de laatste buien pas vanavond het land verlaten. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noordwesten... tot zo'n 20 à 21 graden in de provincies in het oosten en noordoosten. De wind draait van zuid naar west en wordt zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Komende nacht is het dan op de meeste plaatsen droog... en ook morgen overdag vallen er weinig buien, slechts een enkel buitje in het binnenland. Temperaturen gaan omhoog, het wordt morgen zo'n 20 tot 23 graden... bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vrijdag kan het nog wat warmer worden, lokaal 25 graden... en ook dan is in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar elders blijft het droog. Verkeersinformatie, Jelanda van der Velde. Er was een aanreding op de A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen. Alle rijstrokken zijn weer open. Bij het knooppunt Ketelplein nog zo'n 2 kilometer. Korte files op de A7, A8, A9 bij Amsterdam. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knooppunt de Brechtseplein staat nu 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. En zo dadelijk een kwart van de Europese jongeren is werkloos. En dat is nu topprioriteit voor de regeringsleiders. Vandaag gaan ze met elkaar praten erover.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 Zo mixt het komisch duo e Good Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Vijf over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journal. Jullie zouden allemaal verplicht aan de prikpil moeten. En wij nemen alle soorten mensen aan, maar zwanger, dat kan echt niet. Nou, dat zijn zo wat opmerkingen die zwangere vrouwen... op de werkvloer naar hun hoofd geslingerd krijgen... volgens het College van Rechten van de Mens. Meer vrouwen maken melding van discriminatie op het werk... tijdens hun zwangerschap. Voorzitter van het college is Laurien Koster. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u dit te weten gekomen? Nou, wij hebben een, naar aanleiding van een vrij spectaculaire stijging van het aantal oordelen over zwangerschap. hebben wij zwangerenwerk.nl geopend. Een, een peiling onder zwangere vrouwen. Ook een stukje voorlichting en bewustwording. En daar zijn heel veel reacties op binnengekomen. We zitten nu op een kleine 800. En dat laat zo duidelijk zien waar het. Nou, u noemde al verplicht aan de prikpil. Uh, waar het in de in de tolerantie van de manager tegenover zwangerschap uh, schuurt. Mm. Uh, en dat zijn dan aan de, de ene kant zijn opmerkingen die uh, niet mis zijn. Uh, aan de andere kant zijn, raakt het ook echt de rechtspositie van vrouwen wat er gebeurt tijdens en voorafgaand aan zwangerschap. Hoe bedoelt u dat, mevrouw Koster? Nou, geen salarisverhoging door zwangerschap, geen promotie door zwangerschap, de baan überhaupt niet krijgen doordat de kinderwens geuit is bij het sollicitatiegesprek. Want dat past dan niet in het uh, bedrijfstraject volgens uh, de topmanagers? Ja, ehm... Uh, Kennelijk uh, denkt men daar niet aan beginnen. Nou, dat denkt men niet alleen, dat spreekt men dus rustig ook uit. Het eerste kopje koffie is van mij, dan verzorg ik wel de anticonceptie. Zo. Ja, dat is niet gering. Wat kun je daartegen doen? Nou, belangrijk is natuurlijk dat je weet... Uh, dat dit er niet mee door kan. De wet staat dit gewoon niet doen. Je mag niet op grond van zwangerschap of kinderwens nadelig be uh, behandeld uh, ja. worden. Maar worden dan ook wel managers, leidinggevende bedrijven daarvoor bestraft? Nou, bestraffen is een ingewikkeld ding, want zover komt het eigenlijk nooit. Maar uh, vrouwen kunnen wel uh, nou ja, zich weerbaar opstellen en er een klacht over indienen. Ja, maar dan krijgen ze die promotie helemaal niet. Nee, kan ik maar voorstellen. als je de promotie toch niet krijgt, dan is het misschien toch tijd dat je je met elkaar uh, hierover bezint. Ze kunnen ook naar het college voor de rechten van de mens gaan mm -hmm. en een uh, zaak beginnen. En in heel veel gevallen, 70% van onze oordelen, gebeurt er dan wel uh, iets in het voordeel van de vrouw. Uh, ze krijgt alsnog de promotie uh, maar uh, ja, het is uh, voor veel vrouwen een ingewikkelde afweging. Want ze voelen zich hier totaal niet relaxed onder. Nee, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen. En dat is eventjes geheel uh, neutraal, laat ik het zo maar formuleren. Dat het voor werkgevers ook best moeilijk is om, uh, om te gaan met de vervanging van een zwangere vrouwen. Nou, werkgevers hebben in een groot onderzoek dat wij vorig jaar gedaan uh, hebben. Uh, Aangegeven dat ze door de bank genomen niet veel problemen met de zwangerschap hebben. Maar nu blijkt uit deze peiling dat dat eigenlijk dus kennelijk heel anders ligt... voor de directe manager op de werkvloer. Want die moet zo'n zwangere vrouw vervangen. moet op ja. zoek gaan naar iemand die het net zo goed kan, natuurlijk. Hè? Ja, het is even werk, maar precies ja. daarvoor is de manager ingehuurd. Er zijn vele problemen in het werk van de manager. En uh, dit is er één om gewoon op te lossen... En het komt heel wat minder onverwacht dan iemand die opeens ziek heeft, een burn-out heeft of van de trap valt. Werkgevers hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd, maar VNO-NCW uh, zegt zich er totaal niet in te herkennen in nee, dit beeld. laat u dat? Ja, dat is het beeld wat, op de, uh, zeg maar aan, uh, wat wij ook op werkgeversniveau uit ons grote onderzoek kregen... Deze peiling laat heel duidelijk zien dat het op de werkvloer toch nog vaak van dik hout zaagt mijn planken is. Dus u gaat dat beeld bijstellen? Dat beeld moet bijgesteld worden op basis van deze reacties. Zijn het eigenlijk vooral mannen die zoiets zeggen of zijn het ook vrouwelijke managers die zich op deze manier uitlaten? Heeft nou, u daar nog wat over gevonden? Uit het eerdere onderzoek... Uh, betekent dat de benadeling in de rechtspositie ook van vrouwen kwam. Okay. Dus dat daar eigenlijk geen verschil tussen mannen en vrouwen zat. Vrouwen onderling zijn ook fijn voor elkaar in dat opzicht. Ja. Niet dus. Voorzitter van het College voor Rechten van de Mens, Laurien Koster. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Drie Nederlandse ploegen konden gisteren tijdens de ploegentijdrit. Euh, nou, niet veel pot te breken. Niet veel in de melk te brokkelen hadden ze. Vakansolij en Belkin werden respectievelijk 12 twaalfde en 14e. En Argo Shimano eindigde als 22e en daarmee laatste. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Meer zat er niet in of wilden ze ook niet meer? Nee, meer zat er niet in. Uh, um, als je zo. Tenminste, de, de momenten in de race hebt gezien, die we hebben gezien van ze, dan waren er ook niet echt hele grote fouten gemaakt. Uh, uh, de aflossingen die liepen allemaal wel redelijk. Nee, ik denk dat dit gewoon het, uh, het maximale haalbare was voor, uh, voor Belkin, waar natuurlijk Lars Boom uh, de grote locomotief is, maar waarin ook een aantal rijders zitten, dat toch niet echt een hele goede tijdrijder is, zoals uh, Robert Geesink, Sink, Bauke Mollema. Uh, dat zijn niet de erkende tijdrijders. Uh, um, dus ja, nee, dit, uh, dit was het, denk ik. Dit was inderdaad maximaal haalbaar. Nou, wat vakantie, begrijpen wij nog, geoefend aan de voorkant. Ja. Hè? Dus dat heeft dan met het wisselen te maken en het vooroprijden, vermoed ik. Kon, kon je dat zien? Ja, ze hadden inderdaad getraind uh, vorige maand uh, op een uh, wielenparcours in Amsterdam op sloten. Uh, ja, kon je dat zien? Ik denk dat een aantal renners wel ietsje makkelijker dan weet van elkaar. Uh, hoe snel iemand naar rechts of naar links stuurt, et cetera. Mm. Alleen, Er waren sowieso al twee rijders uh, bij die training niet aanwezig. Namelijk de broertjes van Poppel, Boy en Danny. Die zaten namelijk niet in de voorselectie. En die rijden hier wel in de Tour. Dus op die manier heeft de lijn natuurlijk uh, zelf ook al een klein beetje ervoor gezorgd... dat die training uh, een beetje kon worden vergeten. <lacht> Ten, ik ja, niet aan. echt handig, nee. <laughs> Australische Orica GreenEdge won de tijdrit. Was dat echt een voorbeeld van een geoliede machine? Ja, het verbaasde me wel. Want ik, ik had meer inderdaad Omega van de Quickster... die dan als tweede zijn de regerende wereldkampioenen. Sky, uh, dat waren voor mij de grote favorieten. Misschien Skark, Saxo en Moldy, Moldystar, de Spaanse ploeg. Maar Orica reed inderdaad uh, uh, ja, als een geolide machine. En ik ben nog even terug zitten kijken. Wat je ook wel ziet is dat daar... ...een groot aantal jongens inrijd met een baanverleden. Uh, uh, die de... Lancaster bijvoorbeeld is daar, uh, is daar een voorbeeld van. Maier is dat. Dat zijn jongens die hebben in het verleden veel op de baan, uh, baan gekoerst. Die hebben ook de volging gereden. En die weten hoe dat is om met zo'n hoge snelheid... Uh, uh, ...die pedalen rond te laten gaan... Uh, de, de ideale, het ideale verschil onderling. Nou, misschien dat dat dan uh, ook nog net een beetje de doorslag heeft gegeven. Wat was trouwens die emotie en de teleurstelling bij Terpstra... Nicky Terpstra van Omega van ja. een Quickstep prachtig, hè? Ja, maar ja, je hebt het over 7500 seconden. Ja. <laughs> In, in het klassement dat ik nu ook voor mijn neus heb, daar is het dan afgerond naar boven. Hè? Dat doen ze altijd, Onderzoek af op volledige, uh, volledige seconden. Maar ja, 75 honderdste van een seconde, dat, wat, wat is dat nou? Dat is, dat is een zuchtje wind. Meer is het niet. Nee. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je dat uh, drie letterwoord eventjes uit... Uh, <lacht> ja, uit ik hoorde hem ook langskomen, ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, de, de, de emotie bij die was natuurlijk ook heel terecht. Eergisteren een etappe winnen en dan uh, de dag daarna de gele tuin pakken. Uh, nee, het was inderdaad een, een dag met, uh, met, een, met een vreugde en een traan uh, op zeer korte tijd uh, van elkaar. Maar voor uh, Omega van de het waren de drijven wel erg zuur hoor. Want niet alleen die 75 rondes er maar uitgerekend gisteren waren de twee grote bazen aanwezig van de twee uh, sponsoren. Ja. En dan net op deze manier verliezen... en daardoor ook het geel in voorbij zie gaan. Dat is natuurlijk wel heel triest. Ja, derpstra. Baalde als een stekker. U vindt dat allemaal terug op onze website. Uh, kunt u het ook even horen nog, dat drie-letterwoord. Sebastian Timmerman, dank je wel. Oké. Okay. Europa maakt werk van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Want vooral in de zuidelijke landen dreigt een echte ramp. Vandaag komen regeringsleiders en ministers uit alle 28 EU-landen bij elkaar in Berlijn... en ze willen dan vooral ideeën en ervaringen uitwisselen. Een van de beste ervaringen, volgens kenners, komt uit Duitsland... waar de opleidingen traditioneel in handen zijn van de bedrijven. Jongeren werken en leren daar tegelijkertijd. Ik ben Andreas Karkossa en ik ben werkbouwtechnoloog bij de KCE Deutschland. Wat machst u hier nou? Ik arbeid op een om een afbeelding als assistant driller. Andreas Carcosa is assistent-boorleider op een echte boortoren. Nu even niet, hij is bij het bedrijf hier in Bad Bentheim, vlak over de Nederlandse grens, waar ze de torens maken en het personeel opleiden. Twee weken werkt hij op zo'n toren in Spanje of Groot-Brittannië en dan is hij weer twee weken hier. Ik heb ja 12 jaar school gemacht, immer theorie. En wilde je na de school wat praktisches maken niet ja, leren. Ik heb al zo lang op school gezeten, zegt hij. Ik wilde nou wel eens wat praktisch doen. Iets leren waar je meteen wat aan hebt. Ik had ook kunnen gaan studeren, maar dan weet je niet precies waar het voor is. Dit vind ik eigenlijk veel leuker. Verderop zijn ze aan het bouwen aan een boortoren, een meter of tien hoog. Die gaat binnenkort ook naar een olieveld ergens in Europa als hij af is. Maar het Duitse opleidingssysteem, zoals Andreas en anderhalf miljoen andere jongeren in Duitsland doen... tegelijkertijd leren en werken, dat is blijkbaar veel moeilijker te exporteren. Ronald Blom geeft les op de hogeschool in Leeuwarden, maar ook hier in Duitsland. Waarom is dat zo moeilijk in andere landen toe te passen? Nou, het vereist een hele gedisciplineerde, goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bestuurders, kamers van koophandel. En blijkbaar is dat, uh, is dat moeilijk. Zou dat voor andere landen vooral voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, ook een goed idee zijn. Ik denk dat de manier waarop de Duitsers uh, hun opleidingssysteem hebben georganiseerd... Hè, in die samenwerking tussen uh, scholen, uh, bedrijven en uh, lokale en uh, regionale autoriteiten... dat dat uh, een manier is om ervoor te zorgen dat scholieren en ook studenten... dat die op een hele uh, ja, ordelijke manier worden verdeeld uh, over de arbeidsmarkt. En dat daardoor voor de beroepen waar het om gaat in de bedrijven ook de goede mensen komen. Als je concreet denkt aan, aan de jeugdwerkloosheid... die Spaanse jongeren, Italiaanse jongeren kunnen blijkbaar geen werk vinden... zou dit systeem ze kunnen helpen? Een groot deel van de jeugdwerkloosheid is een frictiewerkloosheid. Het bestaat uit het verschil tussen het vraag en aanbod. Oftewel we hebben jongeren, en dat geldt ook voor Spanje trouwens... en we hebben een vraag naar, naar jonge mensen... maar op een of andere manier komen die vragen en die aanbod niet bij elkaar... Nou, en door het duale arbeidssysteem zorg je ervoor dat vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar die vraag en aanbod per opleidingsberoep heel netjes bij elkaar komt. Ja, en voor bedrijven is het ook ideaal, zegt de personeelschef Frans Muller. Dat ja, is, hij kent En dat is natuurlijk voor ons absoluut waardevol tegenover een medewerker die we van extern markt moesten. Als je iemand zelf opleidt, weet hij precies hoe alles hier werkt. Dat is het grote voordeel vergeleken bij mensen die je van buiten aanneemt. En er is hier in de regio bijna geen werkloosheid. Dus het is heel moeilijk om hier goede mensen te vinden. Dan kun je ze maar beter zelf opleiden. Andreas is pas net begonnen aan zijn opleiding, maar weet nu al bijna zeker dat hij hier kan blijven als alles goed gaat. Ik weet dat bij Deutschland, want hier de nawoeks veel. In Duitsland, generel werd men Ja, Ze hebben hier de mensen hard nodig, zegt hij. En hij lacht optimistisch. En ik denk dat het bedrijf wel tevreden met me is. Dus ik mag niet klagen, ik blijf hier werken. Ik denk, die firma is op het moment ook heel tevreden met me. Kan niet klagen. Dus deze leerwerker in een verslag van onze correspondent Wouter Meijer. Jolande van der Velden, hoe zit het inmiddels op de weg? Uh, tien files staan er. De langere file op de A2 van Eindhoven naar België. Tussen Meers en Knopend Europaplein, 4 kilometer. Korte files rond Amsterdam. Een kapotte vrachtwagen op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Knopend Ebrechtseplein, 6 kilometer. De rechte reishoek is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal.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 Maybe I'm biased, but you're just the finest girl that I met. I think you're priceless, all that I need. En zo heet het, miljonair van Scouting for Girls. In Noord-Groningen, u heeft dat kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal... en in onze bulletins, was het vannacht opnieuw raak. Een aardschok van 3.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Garros Weer, dat is in de gemeente Loppersen. En juist vandaag bezoekt minister Kamp van Economische Zaken, dat aardbevingsgebied. Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum. een morgen. Goedemorgen. Bent u al lang wakker? Ja, want uh, vannacht kreeg ik die verse telefoontjes... zowel van het KNMI als van de NAM. Dus het is een uh, kort nachtje geworden. Dat kan ik mij voorstellen. Heeft u het zelf ook gevoeld, de aardschok? Ja. Nee, ik heb hem zelf niet vernomen. U uh, slaapt nogal diep? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, want ja. hij was goed voelbaar, zei het KNMI vanochtend bij ons. Ja, maar hij, hij zat toch meer op de hoek van uh, Appingedam, uh, Ten en zelfs in, uh, in Groningen is hij gevoeld. Oké. Okay. Heeft u al een beeld van de, de schade dan zo'n beetje bij u in de gemeente? Nee, want ik heb vanmorgen even meegeluisterd, ook met de lokale zenders. Uh, en uh, ja, de mensen moeten dan ook echt gaan kijken of er schade is. Dus dat kan wel even duren voordat je daar een beetje zicht op hebt. Hmm. Vandaag, uh, we zijn het al, staat een bezoek van minister Kamp gepland. Nou, heeft u weer wat met hem te bespreken? Dat had u al natuurlijk, maar dat komt nog wel ja, bij. De, de, ja, want de minister die komt om uh, in ieder geval onze inslag te geven op een aantal onderzoeken die hij toegezegd heeft. Het viertal onderzoeken, daar komt hij vandaag mee. Uh, om uitleg te geven waar daar de stand van zaken in is. Hoe spannend is dat? Want uh, er is natuurlijk veel onrust uh, bij de bewoners... bij de inwoners van uw gemeente. Dat neemt natuurlijk toe bij iedere aanbeving. Ja, uh, in deze onderzoeken zitten voorlopige uitslagen... waarschijnlijk ten aanzien van hoe het staat met uh, gebouwen... maar ook uh, met leidingen en uh, industriegebouwen. Uh, dus het is best uh, spannend wat er uitkomt. Uh, daar, daar kijken we allemaal naar uit hoe het daarmee mee staat... Maar een van de onderzoeken is ook uh, waardedaling. En ik merk gewoon de laatste tijd dat mijn bewoners... gewoon ook rijkhalsend uitkijken naar een uitslag over waardedaling... en of de minister daar ook mee komt. Mm -hmm. Want um, die waardedaling, dat uh, kan ik mij voorstellen, ondervinden zij al aan den lijf. als ze hun huis zouden willen verkopen, dat um, de waarde van het huis al veel minder is geworden. De verkoop stagneert behoorlijk. Dus ik merk gewoon ook als ik met mijn uh, inwoners praat... dat ze zeggen van ik hoop dat daar een oplossing voor komt. Dus ik ben ook heel benieuwd of de minister uh, vanmorgen met iets komt. Ja, ja. Want dan, maar dan zouden de... ze graag wat compensatie zien. Bijvoorbeeld vanuit uh, de NAM of vanuit het ministerie van Economische Zaken. Nou, in ieder geval dat er een oplossing... Knelpunt. Want er zijn natuurlijk mensen die moeten om hun werk of privé situatie, moeten ze verhuizen. En die zitten, die zitten gewoon vast. Dus ik hoop dat daar een oplossing voor komt. En mensen die niet per se voor hun werk moeten, zouden die ook weg willen? Hoort u veel mensen die eigenlijk het gebied zouden willen verlaten? Nee, dat, dat, kijk, als je niet weg hoeft, dan, dan, dan zijn er mensen in, in mijn gebied niet zo dat ze zeggen, we willen hier weg. Voor die knelpunten die echt weg moeten, ook voor werk. Ja, daar zou je een oplossing voor moeten zoeken. Mm -hmm. Gaat u vanochtend al vroeg verder op pad, meneer Rodenboog, om even rond te lopen in de gemeente? Nou, we hebben vanaf uh, vanmorgen negen uur het, uh, start het programma met de minister. Dus de minister loopt hier om negen uur binnen. Mm -hmm. Dan hebben wij bestuurlijke overleg, ook met collega burgemeesters. Uh, en dan krijgen we de. Uitslag van die diverse onderzoeken in de raadsel van Loppersen. Ja. En dan gaan wij vervolgens ook op, op bezoek bij een aantal mensen die schade hebben. Oké, okay, maar u gaat nu, nu al even kijken daarom om te weten wat u gaat aantreffen straks. Nee, we gaan straks uh, samen met de minister gaan wij uh, op pad. En dan moeten okay. we even kijken waar we, waar we uitkomen in het kader van schadegevallen. Ja. Ja. Nou, we gaan u volgen. Althans onze o, verslaggever. Ja? <laughs> horen we later van u. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De verslaggever van RTV Noord is al op pad. Vanochtend vroeg bij John Landing was hij van de actiegroep Schokkend Groningen heeft een speciaal aardbevingsalarm en dat ging vannacht voor de eerste keer af. Hel helste bol, hoge oh, pieptoon ook. Ja, hij is streeks echt van hoor. Bestover zo woord, je hebt meerdere alarms op de hoes. Dus dan ga eerst met doorstandsbedieningen en dan ga je uh, alarms school en nee, verrek, ik het, het nog steeds. En je nooit verred ik, wie heb je een, nee, ja, een oorbevingsalarm uh, in huis. Dus ik doorheen, ik hoor al wat weg kwam. Dus uh, ja, ontmoet gezet ja, dan denk je nou, dit is de eerste keer dus daar af gewoon eerst. En Lanting vertelt dus over zijn uitbevingsalarm... dat je daar erg van schrikt en dat hij ook even moeite had... om dat alarm weer uit te krijgen. Ja, herkenbaar trouwens als het gaat om uh, andere melders. Uh, op de website van RTV Noord, heb ik nu eventjes voor me gepakt... daar zie je een overzichtskaart, uh, waarop te zien is... waar de grond sinds 1 januari van dit jaar allemaal al geschud heeft. Nou, dat zijn uh, er zijn veel punaises die daar zijn ingeprikt. In totaal 71 grote en... Kleine bevingen ook zijn er dit jaar al geweest, verschillen dan in kleur. Gevoeld vanaf Laurecel in het westen van de provincie tot aan Borgesweer in het oosten. En op Twitter gaat het ook over de aardbeving. Nadien schrijft bijvoorbeeld Mijn bed danste. Hashtag aardbeving. Ook Nienke Holman werd vannacht wakker, zo zeg. Nachtrust ruw, verstoord door hashtag aardbeving rond 1 uur. Nu opzoeken waar epicentrum lag. Geet Strating maakt zich zorgen om het imago van Groningen. Nog meer imago's, schade, uitroeptekens voor het noorden. Uitroeptekens, we moeten weer op de kaart, maar niet op deze. Hmm. Ander nieuws, en dat gaat over Egypte. Via een liveblog doet Al Jazeera op de website... verslag van de protesten in Cairo. Daarop is bijvoorbeeld een serie foto's van afgelopen nacht te zien. Ja, mensen van alle leeftijden, ook jonge kinderen zijn erbij... staan in drommen samengepakt rond het presidentieel paleis in Egypte. Ze zwaaien met vlaggen, houden borden omhoog met teksten als... ga weg, aan het adres van president Morsi van Egypte. De BBC vroeg enkele Egyptenaren wat ze daarvan zouden zeggen... als er weer een man, zoals de vroegere president Mubarak... aan het bewind zou komen in het land. Alle vier vinden ze dat een prima idee. Want, zo zeggen ze, toen was het tenminste veiligheid. Ondernieuws. Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Dijksma... hebben dit voorjaar dat al in het bulletin tegen het advies van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit niet gewaarschuwd... voor paardenvlees uit Roemenië en Bulgarije. Daar AD schrijft daarover. In het vlees zaten bacteriën die met name voor zwangere vrouwen... schadelijk zouden kunnen zijn als ze die via rauwvlees binnen zouden krijgen. vrouwen hebben daar niet voor gewaarschuwd... omdat deze kennis over rauwvlees sowieso als bekend moet worden beschouwd. En wie pastoraal werker wil worden... leken voorganger in de katholieke kerk... kan daarvoor niet meer terecht in het aartsbisdom Utrecht. Dat meldt trouw. is hem nauwelijks geld om pastoraal werker in dienst te nemen.